1 uur, Renate Evers ja. met het NOS-journaal. In Antwerpen zijn 15 leden van een radicale moslimbeweging opgepakt. De groep Sharia voor Belgium hield een kleine manifestatie, maar had daar geen vergunning voor aangevraagd. Toen agenten om legitimatie vroegen, werden de actievoerders agressief en werden ze opgepakt. Volgens de politie deelden de moslims in het centrum van Antwerpen pamfletten uit en spraken ze voorbijgangers aan. Ze pleiten voor de invoering van de islamitische wetgeving. De groep Sharia voor Belgium verstoorde twee weken geleden in de Bali in Amsterdam een debat over de liberale islam.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 Volgens de kritici is de cola-tax alleen bedoeld om de schatkist te spekken... omdat de maatregel ook geldt voor alle light frisdranken. De heffing bedraagt waarschijnlijk 2 eurocent per blikje... en kan voor grote flessen oplopen tot 20 eurocent. Producenten bekijken nog of ze de belasting volledig doorberekenen aan de klanten. De New York Times heeft per ongeluk een e-mail gestuurd naar meer dan 8 miljoen mensen... waarin ze een abonnement met korting wordt aangeboden. De geadresseerden zijn mensen die ooit hun mailadres aan de krant hebben gegeven. De bedoeling was dat de mail alleen naar een paar honderd mensen zou worden gestuurd die onlangs hun abonnement hadden opgezegd. Veel mensen reageerden op het aanbod, maar toen zei de krant via Twitter de mail zelf niet te hebben gestuurd. Later op de dag gaf de New York Times wel toe dat er een fout was gemaakt. Het weer, vannacht is het helder, in het noorden komen een paar buien voor... en het koelt af naar zo'n 4 graden. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind. Middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edelis. Welkom terug. In het eerste uur heb ik gepraat met Rick Torfs... een Belgische politicus en wetenschapper en denker... over de moed die nodig is om de vrijheid te behouden en te beschermen... zodat niet de waan van de dag en de meningen van individuele politici... gaan bepalen wat wel en wat niet mag. Moed. Daar gaat het eigenlijk over. En nu wil ik het komende uur van u eigenlijk weten... bent u wel eens heel moedig geweest in het verleden? Heeft u iemand uit een brandend huis gered? Of uh, heeft u een inbreker het huis uitgejaagd? Of heeft u een bullebak op uw werk van repliek gediend? Of misschien heel moedig besloten om een bepaalde medische behandeling wel... of juist niet te ondergaan? Maar ook, in het verlengde daarvan... Welke moedige bijdrage gaat u leveren in 2012? Gaat u eindelijk iets oplossen in uw leven? Gaat u iets overwinnen? Of gaat u ergens actie voor voeren? Wat gaat u doen waar moed voor nodig is? Ga het mij vertellen. Bel 0800 1121, dat is helemaal gratis. Of mail naar casaluna.ncv.nl Heb gewoon moed en bel ons. Of Twitter natuurlijk, gebruik hashtag casa Luna. Hoever uit België. Goed, goed. Bruggetje met de vorige gast natuurlijk. Die kwam ook uit België. The Night Before. En uh, ze hebben een nieuwe zangeres. Ik weet echt heel veel van de Hoever Noemi Wolffs heet ze. Nou, dat u dat ook weet. Moed, daar hebben we het over. Wat voor moeders heeft u in het verleden in uw leven gedaan... en wat voor moeders bent u van plan te gaan doen in het nieuwe jaar, in 2012? Daar wil ik het graag met u over hebben. Moed. Iedereen heeft er af en toe wel eens last van. Sommige mensen meer, sommige mensen minder. Welke moedige verhalen heeft u voor mij? Bel 0800 1121 of stuur een mail naar casaluna.ncrv.nl. Of Twitter, hashtag Casaluna. Mevrouw Jansma, goedenacht. Goedenacht, dus ja. Um, in het verleden heb ik op een universitair instituut gewerkt. Ja. En ik kwam in een conflict situatie terecht... Daar ter plaatse en men zei ja, ik was niet de enige die uh, in een conflict kwam met een wetenschappelijk medewerker. Uiteindelijk is het dan zo geweest dat het voor mij zelf niet direct zo aan de dijk heeft gezet. Ik heb, heb mij la, namelijk laten ontslaan. Aha. Maar de hoogleraar-directeur toen nog, die heeft die wetenschappelijk medewerker aangepakt. Want hij was namelijk gefrustreerd op zijn eigen gebied. En hij drong zich in, hij was dus meteoroloog ja. en bodemkundige. En hij, uh, ja, hij, hij drong zich in in commissies. En onder andere in de bibliotheekcommissie en ik was de bibliothecaresse. Aha, ik was... En toen dacht u, ik, ik, er wordt gewoon bij mij binnengedrongen. Ja, en ik was dus plaatsvervangend, ik verving iemand. En ik was een part-time kracht. Maar uiteindelijk heeft deze wetenschappelijk medewerker dus een toontje daar moeten zingen. En de zaak kan voor het ambtenaren gerecht. En part-timers hebben nu dezelfde rechten als full-timers. Moeten we even terug naar het jaar waarin dit speelde, mevrouw Jansma? Ja. Wanneer was dit? Uh, nou, dat, dat was in de ja, zestiger jaren tegen de zeventiger jaren aan. Dat is echt al flink lang geleden, hè? Ja, het is een hele tijd geleden. En maar... toen was het natuurlijk een stuk minder gebruikelijk... dat een vrouw zo hoog van de toren blies, toch? Ja, dat is zo. Ze vonden het prachtig. Waarom dus ik, ik zat op een fysisch-geografisch instituut. En de die mannen, er waren dus heel veel mannelijke wetenschappers... die vonden het wel prachtig dat ik het aanpakte. Aha, en hoe, hoe heeft u het aangepakt? Want u, u, eerst kwam die man bij u binnendringen. Toen dacht u, nou, dat gaat toch echt te ver. Dus toen dacht u, ik moet daar wat aan gaan doen. En toen? Ik heb dus een klacht ingediend bij de directeur dat ik dus dwars gezeten werd. En hij had eigenlijk nog nooit een zaak durven aan te pakken... maar aangezien dus in het verleden al meer plaatsvervangende krachten... die mm -hmm. moeilijkheden met deze man had gehad... heeft hij toch ja, het touw in handen genomen. Ja, en, en, en toen? Toen kwam het voor het ambtenaren en toen stond u daar... Nou, ik, ik werd niet opgeroepen. Nee, dat niet. Maar oh. uh, ja, ik, ik werd er dus wel over gebeld, maar ik, ik ben er niet ter plaatse geweest. Maar nee. het is toch wel zo dat de wet veranderd is. Uiteindelijk. Dan, ja, dat heeft u iets heel goed gedaan natuurlijk, hè? Voelde dat nou ook voor u als heel moedig? Ja, het heeft dus als katalysator gewerkt. Nou moet ik wel zeggen, ik kom dus wel uit een familie waarin het verleden, zelfs in de 80-jarige oorlog. Mensen op de barricade hebben gestaan. Dus tegen de, ja, de, het establishment optreden, dat zit wel in de familie. U bent mevrouw Jansma van Oranje. <lacht> ja. En ik zit dus nu weer in een kwestie. Ja, al, uh, dit speelt al 32 jaar. W wacht want... even, ik wil even weten hoe u weet dat uw voorouders in de 80-jarige oorlog op de barricade stonden. Want dat nou, klinkt heel heroïs. Er, er is dus een nicht van mijn moeder, die heeft die hele stamboom uitgezocht. En wie, en wie kwam ze en die tegen? Voor recht ook. Oh ja. ja. En wie kwam en... ze tegen in, in 16 zoveel? Ja, dat weet ik ook niet meer precies. Ze is zelf overleden. En ik heb zelfs niet een studie gemaakt van die stamboom. Maar het zit dus wel in de genen. Ja, ja. En een knokfamilie. Ja, en uh, ik zit dus nu, ja, ik zit al heel lang, uh, 32 jaar lang, in een moordzaak. Uh, en dat, uh, dat heeft ook met het juridisch establishment te maken. Maar dat moet u even uitleggen. Uh, ja, nou ja, mijn zuster is met voorbedachte raden om het leven gebracht. Door een jurist uit de hoogste klasse in Nederland. En ik heb dus gemerkt. Wa maar was ze met, met hem getrouwd? Of, uh, uh... Ja, ja, ja, inderdaad. Aha. En ik. Ik heb dus gemerkt, ik schaam mij hier niet voor. Dat er dus een heleboel mensen in juridisch moeilijke omstandigheden zitten. En dat er heel veel psychopaten in de maatschappij zijn. Mm -hmm. Zelfs op de hoogste plaats in de maatschappij. En dat mensen niet geloofd worden. En vooral vrouwen die dan toch nog steeds een tweede positie hebben. Ja. En ik ken nou zelfs een advocaat die... 32 jaar, wat wij 32 jaar geleden hebben meegemaakt, dat we gewoon... Uh, ja, we werden niet serieus genomen. Dat maakt, maakt zij nu ook mee. Ja, ja. En ik vind dat een schande. Ik heb tenslotte zes advocaten geraadpleegd. En de zesde, want iedereen kent iedereen in de elite van Nederland. Mm -hmm. En de zesde advocaat die heeft zich ingezet. En we hebben nu jurisprudentie aangebracht. De dus zaak. Ja. Vanuit het slachtoffer bekeken. Maar is het niet al lang verjaard? Want daar hadden we het eerste uur natuurlijk ook over. Je zou zeggen, 32 jaar is te lang. Ja, maar dit is al een hele tijd geleden hoor. Dat hij, dat hij gevochten heeft. Oh, Oké. Okay. En ja. is... is niet gelukt? Nou ja, er is jurisprudentie aangebracht. Maar nee? de, niemand veroordeeld en, en geen recht gedaan. Nee, precies. Hij kwam er binnen korte tijd weer uit. Want iedereen kent iedereen in die elite. En ja, ik heb ook een kinderpsychiater uh, geraadpleegd. En die zei mevrouw, er zit bij het Openbaar Ministerie iemand... die de hele familie van uw, uw zwager dekt... Ja, maar nou, nou suggereert u toch, mevrouw Jansma, dat. Nou u toch, of nou, nou zegt u eigenlijk. dat in het Nederlandse rechtssysteem het zo is. dat als je als hooggeplaatste juridische medewerker. dus rechter of nog opperrechter of nog hoger. dat als je dan iets verkeerds doet, in dit geval een moord pleegt. Dat, dat je aan alle kanten afgedekt wordt. Ja, dat is zo. Dat is je toch verschrikkelijk eigenlijk? Het ligt uit en. Het, ja, het spijt me gewoon. De goede niet te nagesproken, maar het is corrupt. Ja. He, en ik moet ontmoet op mijn pad heel veel mensen die in moeilijke omstandigheden zitten... maar er is ontzettend veel schaamte. Maar hoe komt het nou dat, dat we nu bij Casaluna het eigenlijk over hele positieve moed hebben... en u begint met een heel mooi moedig verhaal als bibliothecaresse. en nou komt er nog zo'n verhaal omhoog, wat misschien nog wel veel erger en moediger is... dat u dat nooit ergens anders hebt verteld. Nee, ik heb dat wel verteld. Ik, ik hang altijd aan de, aan de bel. Mm -hmm. ik heb, een andere keer ging het over oh, de overheid... En ja, maar dacht... heeft u er een boek over geschreven, bijvoorbeeld? Nou, dat niet. Mensen hebben wij wel eens gezegd. Maar het is heel moeilijk om dingen hard te maken. En ik moet ook zeggen, ik ga er wel mee door. Wat hoe oud bent u, mag ik dat vragen? Ik ben 72. Ja, de, de, niemand heeft het eeuwige leven. Dus misschien moeten we niet te lang wachten met het, het opschrijven. Zo, want echt, echt ja. vergaande corruptie moet aan het licht gebracht worden. Ik heb dus een dagboek bijgehouden. En ik heb nu ook weer iemand om. Ontmoet, ja, uh, dat we zeggen, ik heb een gesprek telefonisch aangegaan. Mm -hmm. Maar ik heb dus gemerkt dat er is heel veel speelt in deze maatschappij. Macht, seksualiteit en gesloten culturen. Ja. En daar is het heel moeilijk vechten tegen. En uh, die advocaten... die nu dan op mijn pad gekomen is en die ook weer in zo'n situatie zit, zegt. Wij moeten eigenlijk de handen in elkaar slaan. Ja. Want nu sta ik weer in de kou met de rug tegen de muur en ...haar, haar, haar man die, moet die kinderen blijven zien... ...terwijl hij die kinderen bedreigt. Oh hamer maar weer op. En... Ik, ik, weet, weet u wat Mijn goed idee lijkt, mevrouw Jansma? Ja. Dat u dat dagboek eens even opsnort... Ja. ...en dat u daar een ghostwriter op zet... ...en dan geeft u gewoon het dagboek uit van uw gevoel in die tijd. Ja, Nou, ik, uh, ik wil dus meer. Ik, het feit... Maar het is een begin misschien, hè? Het feit dus dat er al jurisprudentie is aangebracht... ...dat mm. is een... Een stap in de goede richting. En ik heb verder gemerkt dat er dus veel meer tussen hemel en aarde is. Ja, en dat is en een ding dat, dat zeker is. Ja, en uh, dat, ja, ik zie het leven dan toch als een opdracht. En aangezien ik nu dus zoveel mensen ken. die werkelijk, ja, uh, dat er gewoon juridische misstappen zijn begaan. En dat gaat maar door. Zullen we afspreken en... dat u 2012 gebruikt. om een moedige stap te zetten richting het aanpakken van de corruptie? de een naar de ander laat het afweten. Maar u niet? Dus men wil de zaken als individueel geval zien... terwijl mm -hmm. dat vaak helemaal niet het geval is. Ik Dan... heb dus in het verleden al heel veel mensen... ook mensen die taboes wilden doorbreken. Ik, uh, ja, ik ben dus steeds bezig met taboes doorbreken in ja. de maatschappij. Dat is echt uw ding. Zullen we afspreken en dat u dat gaat, het gaat doen in 2012? Ja, en het is dus geen democratie hier in Nederland. En Nederland het is me duidelijk. Gaan we gaan het, het gesprek afronden, het mevrouw Jansma. Want, en en ik, ik wacht op uw uh, dagboekuitgavers. Ja, nou, ik doe het wel op een andere manier. Maakt niks uit, als het maar gebeurt. Want u zou dat moeten doen. Ja, natuurlijk. Ik vind het moedig. Het is op uh, mijn weg gekomen. En, en, uh, dat is niet voor niets. Dank u wel. Dag. Dag mevrouw Jansma, Goedenacht. Ja, dat is, is echt een gesprek waar je wel een uur over kan praten. Zeg. De corruptie op het hoogste niveau van de Nederlandse rechtspraak. Nou, ik, als het echt waar is allemaal, en waarom zouden we eraan twijfelen... dan moet ze dat natuurlijk aan het licht brengen. We praten over moed. Bent u in het verleden heel moedig geweest? Of gaat u in 2012 iets heel moedigs doen? Dan wil ik dat heel graag van u weten. Laat het ons weten op 0800 112 heen. Dat is helemaal gratis. Of u stuurt een mailtje naar casaluna@ncv.nl. Gaan we naar Joker. Goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Nou, ik vind van mezelf dat ik ben, moedig ben geweest. Oh. Want ze hadden namelijk in Zevenaar besloten... om alle straatlandhalers uit te doen... Ja. Dus bij, bij fiets, bij die uh, ja En toen ik, heb ik me zo boos gemaakt, omdat ik heel veel fiets... en ik ben een paar keer naar de gemeentehuis geweest... maar ja, dat was een bezuiniging. En op nou, bezuiniging vind ik oké, okay, maar niet op de veiligheid. Maar we gaan even terug naar het uh, moment dat het begon. Hè. Zevenaar bij Arnhem, daar heb je natuurlijk ook verlichte fietspaden... en op een gegeven moment kwam er als bezuinigingsmaatregel... zeiden ze van, we doen het licht uit... En, en, ja. en, en op welke ja, tijd ging het dan uit? Meteen al s'avonds? Ja, die ging helemaal niet meer branden. Oh, die ging helemaal niet meer aan? Nee. O. En uh, omdat ik 1700 kilometer per jaar fiets... denk ik bij mezelf, ik wil fietsen, maar je durft het niet meer. Het is hartstikke donker. Ja, dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Ja. Dus we hebben ik besloten, we moeten met elkaar verzamelen... en Omroep Gelderland gebeld. Ja. Met het hele verhaal. En ze zijn gekomen. En wat dacht je? Toen We was het weer, weer aan. Ze lantaarnpalen branden. Ja. Oh. Wat dacht ja. je toen? Ik dacht, nou, kun je zien wat de radio ook nog eens doet en de tv. Maar, ja, dus het is weer opgelost eigenlijk. Ja, ze gaan ook meer lantaarnpalen laten branden. Dat vond ik van mezelf wel heel moedig dat ik dat uh, heb gedaan. Ja, ja, je zou bijna zeggen stoer. Ja, niet alleen voor mezelf. Daar gaan kinderen naar de sportvelden. daar gaan kinderen zwemmen. Kinderen gaan naar school toe. Nou, je komt werkelijk geen hand voor de ogen zien. Ja, het is ook niet meer van deze tijd toch in het donker. Fiets is veel te gevaarlijk. Ja, maar dat wil ik even zeggen. En een pluimpje voor omroep zelf, anders me zo goed geholpen hebben. Nou, dat vind ik lief. Wil ik alleen nog even weten waarom je zo ongelooflijk veel fietst elk jaar? Nou, dat doe ik altijd. Ik koop elke drie jaar een nieuwe fiets. Want dan heb je hem en... helemaal afgereden. Heb ik de 7000 kilometer opgereden. Ja, waarom? Dat vind ik leuk. Maar dan heb je geen werk of zo? Nou, maar ik ben niet meer zo jong. Hoe oud ben je dan? En je fietst maar door? Ja. Jezus. of geen weer, ik blijf fietsen. Is dat met, heeft dat met hartritmestoornissen te maken of rusteloosheid? Nee, nee, niks. Ik ben gezond. Ik, ik had, had namelijk vroeger een buurman die ging altijd fietsen... omdat hij dan zijn hart ging trillen, maar dat heb jij niet. Nee, nee. Ik vind het gewoon leuk. Ja, en... en of nou, je fiets ja? echt wel, je meemaken. En ook zomers, maar dan van de zomer... waar het nog veel meer kilometers is met de voetballer. Oh ja. En het is leuk op de fiets, want je hoort krijzen of je hoort vloeken. Ja, juichen of vloeken bedoel je, ja. En dan vind ik wat best anders. <laughs> en heb je dan als vaste routes die je fietst? Of ga je dan uh, iedere keer wat anders proberen? Iedere keer wat anders. Ongelooflijk. Ik ben, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ja. En in je eentje? Ja. Kan niemand mee in het wiel fietsen. <laughs> <laughs> dat is ook wel belangrijk. Ja. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ik ben blij dat je dat de lantaarnpalen weer aangekregen hebt. Ben en ik heel blij mee. Wat ga je in 2012 nog voor stoers doen? Weet je nog iets? In 2012 zal ik u vertellen wat ik dan van stoers ga doen. Dan ga ik, ik heb het al helemaal in tanden en Kruiken. Bij TV Gelderland hebben ze ook de bus. Ja. ja. Daar komen ze nog eens keer. Ik heb het helemaal voor elkaar in het voetgangersgebied. Want daar hebben we in Zeven- en voetgangersgebied. Met een bus. Dan mag je fietsen en dan mag je lopen. Maar het crew jolt allemaal door elkaar heen. Ik ben er al drie jaar mee bezig. Het zou één maart opgelost zijn. Mm -hmm. Dus één niet opgelost, dan ga ik weer naar jullie toe. Ja, maar wij zijn niet in TV Gelderland, hè? Wij zijn nu de NCV, maar... Ja, maar ga, dan ga ik weer naar TV Gelderland. Oh, dat is goed. Ja, die zijn ook heel leuk. Ja. Dat heb ik helemaal opgelost al. En ik heb de namen al één telefoontje. En dan moet je daar maar eens een keer weer naar gekeken worden. Oké, okay, maar je bent wel een beetje een lastpak voor de gemeente Zevenaar, hè? Huh? Een lastpak? Ja, ik kan me niet bommen. Dan denken ze, oh, daar heb je Joker weer. Ja, dan komt die vervelende trut weer Ja, ik wou het niet zeggen, maar... De, ja, ja. Ik ga ermee door. Okay. Ik blijf op mijn standpunt. Want je moet toegeven, als het zo donker is... dan durf je niet meer te fietsen. Nee, maar die, die lampen zijn nu aan. Ik denk, ga nou lekker fietsen en niet te veel ergeren meer. Goed? En dan ga ik in, uh, nog verder voor dat fietspad. Goed. Nou, ik werk in heel uh, dapper en moedig 2012 toe. En ik moet u zeggen dat ik alle programma's van je volg. Nou, dat vind ik lief. Blijf dat doen in 2012. En ik vind Oké, okay. dacht je ook. Doei. Goeiedag. Ja, ook weer een moedig iemand aan de lijn gehad. En de fiets licht, paden lichten, doen het weer in even naar. Nou, dat is heel wat waard. En daar hebben we het over. In moed. Wat ga je voor moeders doen in 2012? Ga je occupy op Gul oprichten of zo? Omdat je denkt, het kan niet langer. Of ga je eh, ja, eindelijk die openhartoperatie doen waar, die, waar je heel lang op, op de wachtlijst hebt gestaan? Je weet het niet. Wij willen het graag weten. 0800. 1-1-2-1. Moed. Ben je in het verleden moedig geweest... of ga je iets heel moedigs doen in 2012? Robert, goeienacht. Uh, ja, hoi. Goeienacht. Uh, steek je meteen van wal? Ja, steek van wal. Ik denk van wel. Uh, het is niet iets moedigs in 2012, het eerste. Ik, ik hoorde je het staartje van het gesprek met de, de, de hele van de Belgische meneer. Ja. En je riep en Het is het, uh, verhaal van uh, al heel wat jaartjes geleden... maar het was het eerste wat onmiddellijk in mijn hoofd opkwam. Nou, dat is mooi. Uh, eind jaren zeventig, ik zat op de academie... en ik ben samen met een vriend uh, uh, bij de Kalverstraat uh, zijn we aan het shoppen. Uh, we zitten in een leuke kledingwinkel... Een uh, aardige jongen achter de balie, uh, leuke kleding. En ik kom naar buiten en die jongen laat mij met een trots versier zien dat hij een tuinbroek gestolen heeft. Oh ja. En dat vond hij heel leuk en heel trots. En ik vond helemaal niks. Het was hartstikke kwaad op hem. Ik zei, als je, als je dat al doet, doe het in de grote winkel. Doe het in ieder geval niet wat die jongen heeft volgens mij gewoon een eigen zaak. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond het gewoon he helemaal niet leuk wat er gebeurde op dat moment. Gewoon, ja, in Goed Hollands was ik hartstikke pissig op hem. Ja. En terwijl we deze conversatie hebben en over de Kauwestraat heen lopen, heeft die jongen kennelijk een andere iemand in de winkel gevonden om op de winkel te letten. En terwijl we spreken, duikt die jongen op hem plotseling bij die vriend van me in zijn nek. Uh, het was bij van Haren schoenen, dus ze gingen. Hij drie rekken schoenen volledig over de kalverstraat heen oh. schoenen all al over de place. En ja die werden dan... toch betegenstolen allemaal uh, nou, nee nee nee ja, dat zijn allemaal enkele schoenen dus hoger heb je niks aan met... ja behalve dat voor mensen met één anders. been hè, die ja, hebben altijd massa het ja. zijn altijd linker of rechter schoenen. Ik weet nooit Precies. welke van de twee, maar het zijn over het Engels. Nee, dat heb je gelijk in. Nee, nee, nee. nee. Het kwam van de ene diefstal de volgende diefstal. Dat was niet de bedoeling. Maar uh, op dat moment nog steeds geen sprake van moed van mijn kant. Want ik dacht, weet je, uh, je bent zelf zo achterlijk geweest. Je zoekt het maar uit. Ja. En uh, dat werd een stevig hand gemeen. Die jongen was wat kleiner dan die vriend van me. Maar dat ging, uh, dat ging dus ook langzaam. Maar zeker, uh, ja, de, de, de winkelier had niet de overhand. En dat voelde hij zelf ook. En uh, kennelijk had hij een mes op zak, want ik zag plotseling iets flikkeren. Yeah. En toen werd ik wat minder enthousiast. En ja, dat was het enige moment dat ik realiseerde dat ik iets meer moed had in mijn leven dan ik dacht. Want toen ben ik erop afgesprongen en toen heb ik ingegrepen en en uh, ja, uh, gezorgd dat het gevecht eindigde. En dat eindigde alleen voor mij met een enorme jaap in mijn hand. Het was dus, de, dus was... inderdaad echt een mes. Uh, ja, ja, ja, dat was een mes. Uh. Nee, ja, dat zag ik, ik, ik zag hem gewoon een mes achteruit uit zijn bedoek Ja. Ik dacht, ja, weet je, die vriend van mij mocht echt klop krijgen. Want ik dacht, het uh, is gewoon, uh, ja. Nee, het plaatje is duidelijk. Maar weet jij dat moment nog dat je dat, je zag dat, dat Lemmet flikkeren... en toen, toen deed je wat, maar dacht je er ook wat bij? Want ik ben altijd heel dapper op het moment zelf, maar dan doe ik maar wat. En achteraf, dan sta je echt te shaken en denk je, oh, wat heb ik nou gedaan? Maar dan heb je het al gedaan, omdat je niet nadenkt. Ja, ik denk, de eerste, eerste fractie, het zijn van die momenten dat er heel veel aan de vrijkomt. Dus de eerste fractie van een seconde... Weet je, de tijd gaat dan heel langzaam. Ja. Dus je hebt een fractie van een seconde dat je aan de grond genageld voelt. Dat je alleen denkt... Oh, wacht even, dit gaat helemaal verkeerd. Weet je, de, uh, hij mag een paar hele grote klappen tegen zijn kaners strekken, Maar het is niet de bedoeling dat hij erin blijft. Nee, precies. Want, want ja, dan uh, kan ook nog zonder mes kunnen ze elkaar ook hartstikke doodslaan natuurlijk. Ja, ja. Het had, om een tuinbroek. Het had, tuinbroek. Helemaal, mis kunnen, het had het helemaal mis kunnen gaan. En de, de, dan wordt het een die, tuin op je buikbroek. Uh, ja. Ja, dat wil je niet. <laughs> En, de, en de, ja, dat is echt maar een fractie van de schonde geweest. Ik heb meteen daarna gehandeld en meteen erop afgesprongen. En uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik die, die jaap in mijn hand kreeg... dat ik hem nogal uh, hardhandig het mis heb laten vallen. Want toen, toen werd ik ook iets minder enthousiast. Want, ja. uh, nou zei je, nou, ik, dit was jongen... uh, eind jaren zeventig. En uh, we zitten nu in 2012 bijna. Heb je al die tijd op dat ene moedmoment moeten teren? Of heb je... Nee hoor, nee hoor, nee. nee hoor. Ik ben wel eens vaker. Ik ben wel... Uh, Broer, weet ik veel. Uh, Jezus. zo snel komen. Uh, We denken. Dicht uh, tien jaar geleden was er brand bij ons op nieuwjaar. Er was een. een, een uh, hoe heet het? Zo'n vuurpijl over een huis heen gegaan. In de schuur gekomen. Oh, ja. En toen heb ik heel, heel moedig met een stel mensen. Met, uh, de brandweer gebeld. Van hier, van, ja, nee. Die anderen hebben het huis nat gehouden. Oh. Met uh, vier, vier meter hoge vlammenvlak voor ons neus. Dat zo. was erg heet, kan ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. Maar de, je ongeveer. vertelt het allemaal een beetje zo van, het overkomt me maar, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n dappere dodo, maar... Nou ja, het zijn van die soort dingen, ik merk, ik merk altijd, je, je, ze, ze zeggen altijd, als je, als je verdrinkt moeten er, er maar drie mensen bij je in de buurt zijn, want als er 150 staan, dan doet niemand wat. Ja, dat is waar, ja. Eén heb je meer kans dan bij 150. Ja, en ik, ik weet dat ook als er 150 staan, maakt niet uit, ik ben, ik ben degene die altijd wat doet. Ja, ja. Maar ja, dat, of het dat speciaal kwaliteit is, weet ik niet. Dat denk ik wel. En, ja, van is misschien meege, het is meegenomen voor de rest, maar wat mezelf betreft is het gewoon zoals het is. Ja, maar dat is denk ik wel een bijzondere kwaliteit. Dat Herman van Veen, die zong het al. Echte helden, die zie je zelden. <laughs> ja. En het liedje niet, maar leuk. leuk nou, leuk. dat ken je toch wel. Echte helden, die zie je zelden. Nou ja. Ik ben er ook helemaal van, bij deze nieuw. Googelen maar eens een ja. keer. Dan wil ik toch even naar 2012. Hè, want dit zijn al de dingen die zijn jou overkomen En toen stond je koelbloedig op met de situatie en, en deed je iets. Maar voor 2012 zou je bijvoorbeeld een heel moedig voornemen kunnen hebben. Dat je zegt: Nou, ik ben nu zo oud, het nieuwe jaar begint. Ik ga eens iets moedigs doen. Wat zou dat kunnen zijn, Robert? Nee, helemaal. Uh, nou ja, de, de grap is natuurlijk juist precies. De twee voorbeelden die we doen. En als ik hard nadenk zijn er vast wel andere. Mm -hmm. Maar uh, het overkomt je. <lacht> ik, weet, ik, kan, ik kan nu moeilijk van het voor gaan zeggen wat nu in 2012 gaat overkomen. Dat ga je niet zeggen. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen, nou, nu we het er toch over hebben, Harm. Uh, er is bijvoorbeeld een ackerfietje met mijn buren, of er zit iets in mijn leven met mijn werkgever, of er is iets met mijn oorl. Of nou, noem maar op. Uh, het, het enige wat nu in mijn hoofd opkomt, is maar dat heb ik mezelf al een tijdje voorgenomen en dat doe ik gewoon. Het de, de, de, de, de, de, de zinloze geweld, mensen die iemand anders uitspreken. Ik, ik, ik heb er lak aan, ik blijf gewoon mensen uitspreken. Als ik gewoon iets op straat weggooit, dan zeg ik gewoon, nee, hey, ben je maf geworden, doe je dat thuis ook. Doe even normaal. En jij bent niet bang dat er dan wat gebeurt. Nou, ik ben 1,83 lang en ik ben niet zo heel smal. Dus <laughs> ik, ik ben er niet zo heel erg bang voor. En ik geloof dat, ja, ik weet het niet, het loopt wel eens bijna verkeerd af. Maar ja, ik heb het ook wel, hoor. Ik zeg ook altijd overal van. Maar dan krijg je wel een... Oef. Ja, ik wou het zeggen. Af en toe wordt het een beetje dat je denkt van... Nou, dit zou nog wel eens... Maar ja, meest, ja ik weet het niet. Ja, je gaat ik op je vader lijken als je, je niet uitkijkt, hè? Ik kan he? ook heel hard wegrennen. He? sorry? Je gaat ook op je vader lijken als je niet uitkijkt. Daar moet je ook voor oppassen, dus... Nee, mijn vader was niet zo'n mensen die mensen aansprak. Oh, mijn vader sprak en spreekt nee. nog steeds altijd iedereen overal op aan. Dus <laughs> je ja, zit echt zo'n vader, zo'n zo. Ja, maar dan moet, je dan, dus weer, dan moet ik weer iets anders verzinnen waar ik dan weer goed in ben. Maar ja, okay. ik vind het een mooi verhaal. Ik, ik, ik, moet, ik, ik hoor dat ik het aan mijn vader moet gaan vragen hoe hij was. Maar... Ja, misschien wel. Wat een goed moment ook weer. Het lijkt me ook heel moedig als je dat durft. Yes. Dus, nou, nou, nou, ik wens je een, een, is... een, okay. een spannend uh, 2012 toe, Robert. Yes, bedankt. En, en weet ja, je wat ook zo leuk jaar. is? Sorry? Weet je wat ook zo leuk is? Ja? De tuinbroek komt weer in de mode. <laughs> Alsjeblieft, ik voor een vreselijke ding. Echt waar. Dus, ja, <laughs> Dankjewel. Yes. Goeienacht. Hoi. En uh, hallo Petra. Goeienacht, Go ik heb niks met tuinbroeken. Maar waarom niet? Nou, oh, ik vind het afschuwelijk. Ik vond ze eigenlijk altijd wel mooi, maar ik vind voor een man van 50 in een tuinbroeder ben je toch John Boy Walter met te veel botox. Dus dat is een beetje jammer. Ja, en dan van die afschuwelijke crocs eronder of zo. Nou, nu ga je echt net een tandje te ver. Dus, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, het ging over moed in 2011, dacht ik. Ja, en ook 2012. Ja, ik heb uh, van, van beide al een verhaal. Aha. Ja, ik, uh, ik wou in mijn jeugd, en dat is al even geleden, het liefst uh, doen wat jij eigenlijk doet. Ik wou cabaretier worden. Ik ben uh, geen R en geen cabaretier ook. Maar... Nee, oké, okay, maar uh, je, je, je, gaat wel, uh, je bent wel, uh, tenminste zo ik jou ken, uh, ben je wel uh, een beetje bezig met uh, humor en uh, mm -hmm. op een uh, leuke manier de media, uh, zeg maar. Uh, ja, ja. Tentoonstellen. Dus dat is in feite ook een beetje cabaretsk. Mm -hmm. Ja, oké, okay, ja. ja dat, dat, dat. Volgens mij vind je dat ook leuk. Ik weet, dat vind ik heerlijk. Ja, precies. Dus dat was mijn droom in mijn jeugd. En um, uh, om dat ooit te, uh, te worden. En uh, in de loop der jaren zijn er met mij wat dingen gebeurd. waardoor ik, uh, ja, ik werd wat uitgenodigd om mijn verhaal te vertellen. Dus ik ging wat lezingen doen voor uh, ondernemers. En dat voelde als cabaret. Maar welk verhaal had je te vertellen dan dat ze je dat vroegen? Uh, nou ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik was zo iemand die in 2003 begon te bloggen en uh, heel vroeg begon te twitteren. En uh, ik heb daarmee uh, mijn bedrijf uh, in de pictures gewerkt en ik ben gaan experimenteren wat je met een netwerk kunt doen. Dus het gaat eigenlijk over de kracht van social media en ondernemen. Waar jij heel vroeg bij was begrijp ik. Uh, ja, waar ik vroeg bij was. Maar door uh, mijn experimenten en ook wat ik fout gedaan heb... Uh, kan ik wel mensen inspireren met wat ze ermee kunnen, zeg maar. Hmm. En wat niet, zeg maar. En wat, wat is jouw kernwoord, aangaande social media? Wat kan je er echt heel goed mee? Uh, door je dromen te delen komen ze allemaal uit. Wauw. Ja, dus... Um, Dat zeg je heel even... snel, hè, he, maar dit is een, een, een nachtprogramma. Dus kan je hem nog één keer... En dan... Door je dromen te durven delen ja? komen ze allemaal uit. Oh. Ja, dat is mooi. Maar ik heb ja, ik de laatste mooi. jaren heb ik het gewoon voor mezelf bewezen. Dus ik had als droom in mijn jeugd cabaretier worden... Ja. En ik mocht dus de laatste jaren werd ik steeds vaker uitgenodigd en het liep helemaal uit de hand en dat ging ik inmiddels uh, heb ik daar ook een gent voor en zo. En op een gegeven moment stond ik dit voorjaar in een theater in Heerlen voor 600 ondernemers en het was een theater en het is dus iets heel anders als een, uh, een bedrijfskantine of een uh, zaaltje in een hotel. Een theater heeft een bepaalde sfeer. Ja. Ja, nou dat was fantastisch. En ik had even gegoogeld en ik had gelezen dat dat theater... dat was het theater waar uh, Toon Hermans in 1936 zijn allereerste cabaretwedstrijd won. En die heette het grote cabaret der onbekenden. Nou... Nou, dat was fantastisch. Want dat was gelijk voor mij de insteek. Want mijn verhaal was dus van... jongens, het hele internet bestaat uit één groot cabaret... der onbekenden. Maar net als toon, hoef jij niet onbekend te blijven. En, maar ik stond daar op dat podium... met die verlichting en die speciale akoestiek... en 600 mensen en, en dat balkon. En eigenlijk gaf mij dat zoveel adrenaline... dat ik eigenlijk net iets te grappig werd. En ik weet, er zaten wat fips op de eerste rij ook... Ja, onder andere Luc Hermans en zo. En ik was heel zinwachtig geworden omdat ik wist dat hij daar zaten Ja. En, die, uh, en ik had echt het idee van... Oh, van waarom hebben ze me nou verteld wie er allemaal zijn? Dat had ik helemaal niet moeten weten. Maar ik werd dus iets te grappig. Maar dat heeft Luc Hermans altijd, hoor. ze dus op geen 1 zit en wordt iedereen zenuwachtig. In ieder geval... Uh, uh... Ja, nou, voor mij was dat nog wel iets extra's. Want uh, binnen de VVD had ik het jaar ervoor uh, de kadercursus gedaan. En ik was afgeserveerd omdat ik uh, niet kon presenteren. Maar ik doe wel lezing in het land. <lacht> dus ik, uh, ik, voel, ik, ik had tegen Loek Hermans tijdens de... Uh, want hij mocht ook wat zeggen. Ja. Tijdens de soundcheck gezegd van... Ja, maar jij gaat mijn verhaal niks vinden hoor. Want uh, de VVD vindt dat ik niet kun, kan presenteren. Ja. <lacht> dus dat gaf mij een extra drive, denk ik. <lacht> Op dat moment. Moment. En toen ik mijn verhaal mocht doen, eh, de, het publiek was zo enthousiast, en ze zaten zo te lachen en ik werd eigenlijk veel te grappig en ik ging vet onder mijn tij, over mijn tijd heen. Maar ik had zoiets van, nou ja, nu maak ik mijn verhaal ook af. Ja, okay. als, je eenmaal, als je begint, dan moet je ook door. Ja, dus, um, uh, dus ik, ik gooide eigenlijk het programma een beetje in de war. Heb je nu uh, trouwens ook beter, hè? Wat zeg je? je Heb je nu ook een klein beetje dat je vet over je tijd gaat, maar dat geeft niks, want je okay, bent nu begonnen. Nou, maar dus... ik maar, maar ik ben Klaar. Dus ik, ik kreeg nog dagen mailtjes uit Limburg dat ze het zo leuk hadden gevonden. Nou. En ik had het zelf, uh, die sfeer, ja dat was gewoon, dat gaf mij eerder adrenaline. En, en toen uh, twitterde ik, want ik ben natuurlijk op social media heel actief. Precies. Toen twitterde ik van nou, als die mensen in Limburg dit zo leuk vonden en ik vond het zelf ook zo leuk, uh, dan moet misschien die conferentie er ooit ook nog wel eens komen. En toen ging binnen tien minuten de telefoon en toen uh, was dat iemand die zei, van Petra dat gaan we wel uh, gewoon doen. En wij huren die theaters. Jij gaat dat schrijven, jij gaat dat doen. Ik zeg nou, daar hoef ik helemaal niks op te verdienen. Dit is namelijk mijn droom. Want uh, op het moment dat ik een lezing doe, dan word ik ingehuurd voor een bepaald verhaal in een bepaalde richting. Maar ja. bij een theatershow mag ik gewoon doen wat ik zelf wil. Zeg maar maar. Je, je hoort wel wat je zelf zegt nu, hè? Ja, je wordt ingehuurd voor een verhaal. Uh, nee, een nee maar je, je, je, je gaat me nu natuurlijk vertellen dat jouw moedige plan voor 2012 is dat je in Limburg ergens je eigen theatershow nee, gaat doen. Ja, Je hebt het al gedaan. Ik heb het al gedaan. Ik, Man, heb, uh, uh, ik ben gaan schrijven. Ik heb één try-out gedaan en twee uh, uitvoeringen. En bij de try-out ging ik bijna dood. Echt waar. Uh, ja. Ook al sta ik heel vaak voor zale mensen. En bij de uitvoering uh, ben je overleden. Ja. Uh, nou ja, ja, ik had echt het gevoel dat ik dood ging toen ik op moest. En uh, ik, ik trilde helemaal. En ik zette liedjes verkeerd in. En ik vergat hele stukken. En ik had een programma geschreven waarin vier liedjes zaten. En dat anderhalf uur duurde. En bij de try-out duurde dat maar een uur. <lacht> Dat is een stuk dat vind ik vind het ook wel heel dapper dat je als beginnende een anderhalf uur durende theatershow met muziek schrijft. Hoor. Dan heb je aan valse bescheidenheid geen gebrek. Nou, ja, dat weet ik niet, maar ik had in ieder geval, uh, toen ik het laatste liedje gezongen had en het klaar was, ik had echt gedacht: oh, dit is helemaal niks. En ik, uh, ik had dus niet het invoenier gevoel, zeg maar. Nee, ik snap ik het. het. Er zaten 170 mensen in die zaal en die klapten wel, maar ik had het idee van, nou jongens, uh, waar jullie voor klappen? Ik vond het helemaal niks. Het was een ik bijna heb... doodervaring van 60 minuten, begrijp ik. Wat zeg je? Het was een bijna doodervaring van 60 minuten. Ja, nou, die try-out wel. Maar ik heb twee uitvoeringen daarna gedaan, waar de tweede de beste was. Die ja. hebben we ook opgenomen op dvd. En die duurde gewoon netjes twee uur, zoals ik bedacht had. Twee uur? En al mijn grappen zaten er gewoon in. En, uh, um, en uh, ook al zaten die zalen niet helemaal vol, want het was één keer 170 en twee keer 180 of zo. Ik heb het wel gewoon geflikt. Ja, dus ik vind het ongelooflijk. En vonden ze die tweede ook echt allemaal leuk? Uh, nou ja, de mensen die mij dat vertelden, die mij feedback gegeven hebben wel. Want, de blijven, want ik had ze speciaal op zondagmiddag gedaan, dat ze ook bleven hangen, dat we nog gezellig wat konden drinken. Mm -hmm. Dus de afterparty was uh, vooral van de laatste. Had dat je ontzettend. ook nog, dat, dat heet een nazit en niet een afterparty. Heet dat een de zit de Ja, nazi. dat weet ik niet. Ja. Want de, de, de grap was dat uh, toen uh, na de eerste uitvoering uh, kwam omroep Zeeland, want ik zit in Zeeland, mm -hmm. en die ging mij interviewen en uh, die kwam in de kleedkamer en die zei, waar zijn de bloemen? Ik zei bloemen waarvoor. Ja, bij een uh, première krijgen mensen altijd bloemen. Precies. Ik zei, dat zo, dat weet ik helemaal niet. Dus ik had uh, geen bloemen, maar ik had wel een goed gevoel. En uh, uh, ik heb het idee van dit heb ik toch uh, even geflikt. Daarom hebben we hem ook op dvd laten opnemen. Leuk voor later voor de kinderen. Ja, zeg maar. ik, vind het heel, ik vind het heel erg moedig van je, serieus. Maar ik wil je wel vragen, weet je nog één grap uit je show? Uh, jawel, want um, ja, ik, ik, ik weet alle grappen nog wel natuurlijk. Nou, Vertel uh, er eens één. Een. Uh, kijk, hier in Zeeland uh, uh, wordt er ontzettend uh, geëxperimenteerd natuurlijk met uh, zilte teelten. Ja. Maar er worden ook ontzettend veel uh, wietkwekerijen opgerold. Mm -hmm. uh, dus wij hebben bepaalde ervaringen en we zijn innovatief bezig. Dus de toekomst is zeewiet. Oh. <lacht> nou ja, daar had ik ook nog een sketch bij. En, uh... ja, maar als je de, ja, ja, maar als je er dan grappig bij kijkt, of ik weet niet of je, wat, je, wat je aan had... En dan, dan, het, is wel, het klinkt, je maakt wel echt een grapgrap. Grap. Nou ja, ik had ja. ook een liedje over, over de buurman doet in cannabis... He, want dat dus kan je ook jouw buurman zijn. Wat rijpt er op cannabis? Dat is een buurman doet cannabis. Dus uh, dat, uh, dus uh, maar. Ik goed, weet uh, niet of die cijfer is. Uh, inmiddels ben ik weer een beetje back to basic, want ik ben gewoon ondernemer en winkelier uh, met de grote bek, zeg maar. En uh, uh, mijn plan voor, de, alsof, dan zal ik zelf even naar 2012 gaan. Ik mm -hmm. heb plannen voor 2012, want het is natuurlijk recessie, dus je moet ook creatief zijn ja. en uh, omzet uh, zak in elkaar en winkels uh, sluiten. Maar mm -hmm. ik heb uh, plannen. En uh, ik heb uh, ik ben inmiddels bijna 20 jaar ondernemer en ik heb heel vaak op mijn knieën voor de bank moeten liggen, die mij altijd uh, op meer kosten jaagde. Door extra onderzoeken, extra ondernemersplannen waarvan die cijfertjes nooit uitkomen, maar die kosten jou ontzettend veel geld. Dus wat ga je doen? Dus wat ga ik doen? Ik ben twee dagen geleden begonnen met, het, uh, met uh, mensen te werven uh, voor mijn plan 2012. En dan kan ik nog niet te veel over de inhoud zeggen, want dat hangt toch van wat dingen af. Heb ik een ton nodig. En ik zoek dus 100 mensen die op een uh, creatieve manier uh, 1000 euro in mij investeren. Die ze na een jaar uh, ruim terugkrijgen in, uh, in de handel die ik verkoop. En ik heb in uh, drie dagen uh, inmiddels 23 participanten. En als ik aan de 100 kom, uh, kan ik een uh, dikke neus maken naar de bank en dan uh, uh, lach ik ze lekker heel hard uit. Dat heet crowdfunding tegenwoordig toch? Dat heet crowdfunding. Heel goed. Maar en als je dan over een jaar, jaar niks verkocht hebt, dan ben ik met duizend euro kwijt. Maar die 100.000 euro ben jij niet kwijt. Ik loop ook in risico. En dat is op het moment dat mensen na een jaar allemaal hun uh, geld komen verzilveren. Maar dit komt uit mijn uh, netwerk. Dus ik denk dat dat wel meevalt. De uitdaging is nu, uh, krijg ik het voor elkaar? En uh, ik, ik twijfel daar zelf nog aan. Dus er is nog een kans dat ik toch naar die bank moet. Maar ik, ik, vind ik het denk dat ik een oplossing voor je weet. Ik tegenwoordig met de nieuwe. Pete. Uh, netwerkeconomie uh, kunt hey proberen en kunt experimenteren. Ik heb de afgelopen hey jaren uh, hey geëxperimenteerd. En ik heb wat, wat zeg je, sorry? Ja, kijk, je moet ook luisteren, hè? want dan, dan heb je met je klant een goede relatie. En ik had een goede tip voor je. Dat oh, sorry, ik, ja, vertel, ik, ik denk vertel. dat je als je zegt per duizend euro één goede wiets. heb je meer kans. Ja, nee, maar ik ga, ik ga, ik ga, ik ga niks illegaals doen. Uh, uh, Niet wiet. Ik, ik hou me grap. terug aan de wet. Niet wiet, wits, grap. Ja, en, en ja, maar ik wil ik wil wel een uh, wiet-lied voor je doen, maar ik ga geen wiet-wiet uh, doen. Maar, ik, um, ik, ik wens jou heel veel succes in het nieuwjaar, Petra. Zullen we het daarop houden? Ja, zo gaan we het op houden en ik, uh, ik, ik denk dat ik uh, als dit mij lukt in, uh, in 2012, dan heb ik de moed getoond om uh, zeg maar uh, een dikke neus naar de bank te maken. Ja, en ik denk dat als je gewoon zo doorpraat, heb je de, de Nijltactiek. Mensen geven uiteindelijk gewoon duizend euro, zodat je dan niet meer praat. Zo, jij bent gezellig. Ik denk dat dat gaat lukken. <laughs> nee, je moet wel over hebben. Doe je best hè en dat gaat je lukken. Oké. Goed hè. Dag. Doei. Goedenacht. We in een auto en we rijden naar zee. Onze kroost is onzichtbaar, ze rijden al meer. En ik zie grijze wolken, jij ziet de gouden rand. Zegt is altijd slechter, binnen binnenland. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. Jij zegt, het zou nog zoveel mooier zijn. Mooi en lief nummer. Jef Kweni en Sarah Bettens. Van het album Welkenraad uit België. En het uh, nummer heet Propere Ruiten. Mooi. We kijken wat uh, tweets binnen. Op hashtag Casaluna natuurlijk. En uh, Mirjam Aters die schrijft. Buigen als riet. Meegaan met de tijd. Maar ook als het nodig is. Vier rechtop tegen de wind in. Gewoon omdat je mens bent. En dan twittert ze daar zes minuten later achteraan. Ja, het is zomaar een gedachtespinsel dat ik eerder schreef... voor alle moedige mensen om ze een hart onder de riem te steken. En dan nog een mooi succes. Ja, vind ik wel zo'n soort Paul Hanen moment ineens voor mijn gevoel. En uh, Bas Bosman die schrijft... Ik vond dit wel moedig van mezelf. En dan heeft hij uh, een uh, bungee jump dingetje. Dus hij is uh, keihard ergens naar beneden gesprongen aan een stuk elastiek... Nou, dat vind ik heel moedig, Bas Bosman. Ik heb dat nog nooit gedaan in mijn leven. In mijn hoofd is het nog veel grotere puinhoop dan, dan gewoon. Dus ik denk, nou, dat hoeft misschien niet. Maar ik vind het inderdaad heel moedig. En uh, is gelukkig goed afgelopen. En Leo Bakermans. Leon die schrijft... In 2011 is me de moed wel eens in de schoenen gezonken. Maar dat maakt de uitdaging voor 2012 alleen maar groter. Kijk, dat is niet alleen moed, maar dat is ook hoop. Dat is misschien nog wel veel mooier. Zo. We gaan uh, naar Wilbert. Goedenacht. Goedenacht. Ja, vertel eens. Moet? Ja, af en toe. Uh, ik zei al tegen de meneer die ik net sprak: van, Het heeft ook met volharding te maken. Dus dat je ja, toch door blijft gaan. Want ik ben al vijf jaar met uh, zeg maar mijn, mijn onderwerp bezig. Uh, zo noem ik het uh, vaak tegen mensen. Dus ik, ik ben bezig met lot van de Falun Gong in China. Ja. En nou, dat, uh, de eerste berichten die kwamen in maart 2006 dat deze groepering dus voor hun, onder andere voor hun organen vermoord wordt. En nou, er zijn dus inmiddels diverse officiële rapporten dat dus dit, dit inderdaad aan de, aan de gang is. Ja, ik heb het eerder gehoord. Ik denk dat je het even moet uitleggen. De Falun Gong uit China, dat is een religieuze beweging die uh, verboden is, hè? Ja, het is een uh, meditatie maar ik, uh, ja, ik heb inmiddels in de loop der jaren uh, verschillende uh, behoefenaars van die meditatie ontmoet. En nou, voor de een is het echt een soort ja, religie, een soort levens, uh, hoe zeg je dat? Overtuiging? Uh, ja, mm -hmm. en voor ander is het meer toch, ja, ik, ik doe het omdat ik me er goed bij voel, en, uh, dus dat verschilt nog alles. Dat is meer een soort yoga? Uh, ja, dat, dat kan, mm -hmm. ja. ja. Maar in, in China uh, ja, betekent het als je dit doet... dat je dus uh, ja, vermoord kunt worden. Ja, want dat, dat heeft nog wat uitleg nodig, denk ik. Hè? Het is ja, op een gegeven het, moment het is... onder het communistische regime... is de Falun Gong als, als organisatie verboden. Ja. En mensen die het toch bleven beoefenen... die werden gearresteerd. Ja. En die worden dan uh, in zo'n heropvoedingskamp... dat is vaak ook een... Uh, ja, je kunt in feite vergelijken met een soort concentratiekamp... worden ze dan uh, gedwongen om... Uh, worden ze hersenspoeld En moeten ze het, het afsweren? Als je het niet afzweert... Dan, ja, nou ja, dan kan er dus van alles met je gebeuren. Dus dat je ook verdwijnt in, ja, in de orgaanindustrie, zeg maar. Mm -hmm. de, dan, dan word je eigenlijk in zo'n heropvoedingskamp... en als, er, als ze zien dat je toch niet heropvoedbaar bent... Dan, ja, dan zorg ze er eigenlijk voor dat je doodgaat. Uh, ja, dat kan het betekenen. Dat, uh, het is onbekend hoeveel mensen op die, die manier vermoord zijn. Dus uh -huh. voor een organen. Er zijn wel uh, ja, sommige berekeningen dat uh, binnen Falun Gong-kringen circuleert bijvoorbeeld het, het, het getal 135.000. Dus dat ongeveer zoveel transplantaties zijn gedaan met uh, Falun Gong-organen. Uh -huh. Maar dat, ja, dat, dat is heel moeilijk om dat goed te, hoe zeg je, te, te traceren. Er zijn wel statistieken gepubliceerd, dus van de levertransplantaties. Die hebben dus op het internet gestaan gedurende een jaar. Ja. En dat was van de Chinese officiële overheid. Dus dan kun je zeggen, dit zijn harde cijfers, want die erkennen ze zelf ook. Maar dat, dat hoeft dan toch niet allemaal van Falun Gong mensen afkomstig te zijn? Of? Nou, de praktijk is dat je kunt een directe link zien. Dat is het mooie tussen aanhalingstekens van die statistiek. Je kunt zien dat vanaf het begin van de vervolging, dat is in 1999, dus. 12 jaar geleden, ja. uh, is er een gigantische stijging van het aantal leventransplantaties. Ja. En nou, die onderzoekers uh, Kilker en Mattes, dat zijn twee Canadese juristen. En Kilker is onder andere een voormalig minister van Canada. Ja. Die hebben dus uh, ja, allerlei, via een soort wegveepmethode, kwamen ze tot de conclusie, ja, er zijn allerlei... Uh, hoe zeg je dat? Uh, andere bronnen zouden er kunnen zijn geweest. waardoor die uh, gigantische stijging heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Maar die blijkt allemaal niet te kloppen. En de enige die overeind blijft. is dat het, orga dat het van Falun Gong moet zijn geweest. Ja, dat is natuurlijk nog geen hard bewijs. Want ik zou kunnen zeggen: een land waar 1,4 miljard mensen wonen. ja, er zijn 135.000 levens. nog niet zo heel gek veel. Nee, nou, ze hebben dus uh, in, in totaal 52 vormen van bewijs. Een van de bewijzen is dus 15 telefoongesprekken. Die hebben ze opgenomen met onder ja. andere chirurg in uh, China. Nou, laten we gezien de tijd niet het hele bewijs voor u doen. Nee, er is waar. Maar, dus, dus, Er zijn <laughs> dus hele duidelijke aanwijzingen dat er, dat er heel veel verkeerd is. Ja, United... En wat doe jij eraan? Uh, nou, ik probeer dus uh, met name het rapport van Kilgore de Mattes, dat heet Bloody Harvest. Dus als je die woorden googelt, of in het Nederlands, het is ook een deel een Nederlandse vertaling, bloederige oogst. Ja. Dus als je die twee woorden googelt, dan kom je de site van Kilgore de Mattes tegen en die probeer ik bij veel mensen onder de aandacht te brengen. En, en dat moet je misschien nu nog een keer heel goed noemen. Uh, bloody, bloody Harvest. Bloody Harvest, ja. ja. En wat wil je bereiken? Want we blijven ja. handel drijven met China. Nou, en... daar, daar kom je precies bij het punt. Uh, dat is op dit moment actueel. Want uh, heel veel producten die in China gemaakt uh, zijn, die worden gemaakt door deze mensen. Dus Dit is pure slavernij. Mm -hmm. Die mensen krijgen dus niet betaald. Dus... En zo komt China aan zijn geld. Want als je je afvraagt waarom China zo goedkoop is... Ze hebben, ze hebben geen arbeidsloon te betalen. Uh, dus als je... Maar dat staat natuurlijk los van de Falun Gong. Wat zegt u? Dat staat natuurlijk los van de Falun Gong. Nee, nee, nee. Uh, er zijn uh, schattingen, want niemand komt die kampen in. Nee. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Manfred Novak, dat is een rapporteur... die is in 2005, 2006 in China geweest. En hij zegt uh, ongeveer twee derde van het aantal martelingen in gevangenissen... dat, is, dat zijn Falun Gong gerelateerd. En zeker mm -hmm. de helft van de aantal gevangenen, dat zijn Falun Gongers. In nou, al die... Over de hoeveel mensen hebben we het dan? Wat zeg je? Over hoeveel mensen hebben we het dan? Ja, dat uh, die schattingen, dat, dat zijn ruwe schattingen. Uh -huh. Dus kijk, een van die onderzoekers die zegt dat het 10 miljoen zijn maar niemand weet precies. Nee. Maar, maar hun... jij wil dus via het onder de aandacht brengen van die website, in ieder geval de druk op de Nederlandse politiek en op de bevolking laten toenemen dat de bewustwording groter wordt. Nou ja, en ook dat, dat mensen bijvoorbeeld geen producten uit China kopen, want je, je hebt letterlijk bloed in je handen. Ja. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel landen, dus... Nou, maar China is dus heel extreem. Als je kijkt in, in, in, uh, hoeveel producten er wel niet uit China komen... laten we bijvoorbeeld nog die kerstbomen. Die zijn bij kassa gecheckt en heel oh, ja. veel... De kerstbomen is een van... Hun hebben ook overlevenden geïnterviewd. Uh -huh. En een van de producten die dan die mensen hebben moeten maken... zijn kunstkersbomen Ja. Uh, dus als je dat soort producten gewoon niet koopt... En dat is ook wel... erg, hè? Wat zeg je? Dat is ook erg. Dan zit je zelf gevangen... En dan moet je de, de christelijke kerstbomen maken voor het feest van het licht... waar het de verlosser op aarde komt, terwijl je zelf ongeveer daarna vermoord wordt voor je organen. Ja, nou, er is, er is inderdaad er is een heel, heel raar voorbeeld. Dat is een, een christelijke mevrouw, ja. geen Falun Gong, maar die is vrijgelaten. Want christenen zitten ook heel erg in de, ja, onder vuur in China. Ja. En die uh, is naar Amerika gevlucht... En daar werd ze opgevangen in een parochie. En daar kwamen ze dezelfde kerstlampjes tegen... die ze zelf had moeten maken in de kampen. Ja. Ik, ik ga je verhaal hier afsluiten, Wilbert. Want het ja. is te groot om, om nu te behandelen. Uh, Bloody Harvest. Laat iedereen kijken. En, en misschien er, er iets wijzer van worden. En laten we hopen dat het, uh, het beeld groeit. Dat we naar een andere wereld toe moeten met z'n allen. Hè? Ja, want uh, kijk, zoals, uh, zoals naar de Nederlandse regering uh, reageerde was onlangs... Uh, een van de Chinese kopstukken die was, die is aangeklaagd wegens genocide... Oh ja. En die was hier in Nederland op bezoek. En de enige reactie van de regering, want er was een officiële aanklacht in Nederland geformuleerd. We hebben geprobeerd die man gearresteerd te krijgen. Mm -hmm. En de enige reactie van de Nederlandse regering is... wij willen niet meer lastig gevallen worden met aanklachten wegens uh, op onze buitenlandse gasten. Ja. Terwijl, ja, uh, als je het over crematoria hebt... Ja, dan heb ik volgens mij, ik denk dat veel mensen dan een bekend belletje horen rinkelen. Ja, ik denk dat je, dat je de bocht wat ruimer moet nemen. Want het, het zulke nauwe bochten, daar snijzen je af. Hoe bedoel je? Nou, je moet misschien iets langer aanlopen en iets meer steun... en iets meer bewustwording en feit en bewijsvoering. Want anders komen ze er altijd de weg. En dan zeggen ze van, uh, ja, nou, valt me niet lastig. Nou, ja, kijk, de, de, de reactie van de Nederlandse regering... ik heb zelf wel eens in een, in een conclaaf met uh, Verhagen gezeten... en mm -hmm. die, die, die, die uh, komt gewoon met een wolle verhaal... terwijl hij zegt, de bronnen van die Canadezen die, die zijn uh, niet bekend... terwijl die Canadezen die zeggen, nee, het gros van onze bronnen... dat zijn Chinese overheidsinformatie, mm -hmm. daar is niet, niks mistigs aan. Nee, we, we gaan de bewijsvoering niet doen nu. Ik uh, nee, nee. Er voor je moed. <laughs> ik uh, geef je heel veel doorzettingsvermogen in 2012. En uh, nou ja, laten we hopen dat het... Uh, dat het beter wordt daar. Ja. Doe je best, Wilbert? Ja. Nou, als je meehelpt graag een beetje. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dag. Goeiedag. Nog even naar Kees. Goeiedag, Kees. Nou, goeiedag. Heb, ja, heb je een beetje hoop voor 2012 nog? Want dit was weer zo'n zo moeilijk verhaal. Ik word er altijd heel verdrietig van. Nee, ja, kijk. Nou, nou, ik ga echt... Ja, ik zal niet zeggen dat het humoristisch is, maar... Ik probeer dan ook soms mensen te helpen. En pak het pakt altijd verkeerd uit. Oh. Ja. Nou, vertel ja, maar even. Dat begon al toen ik uh, 16 was. Toen was er een bodybuilder, die werd achterna gezet door vijf man. Omdat hij de vorige avond in die disco, ja, waarschijnlijk een beetje het teringzooi had lopen schoppen. Mm -hmm. en, en, en, uh, en toen wou ze met kettingen op hem afgaan. Toen ben ik daartussen gesprongen. Toen hebben ze mij helemaal afgetuigd. Zo. Want ik vond het wel aardig. Hij is later, Barry de meis later wereldkampioen bodybuilder geworden, weet je wel. Oh, ja. dus, dus die is dus dankzij jou... Ik moest hem in de trein zitten en ja, ik paste er amper naast. Zo breed was hij. Maar dankzij jou is hij dus eigenlijk wereldkampioen geworden. Want als hij ja, in elkaar geslagen ik was... Ja, omdat die niet overleefde. Precies. Zo. Heel mooi. Ik ben nog eens bij een neef en dan woonde er iemand naast. Hij eigenlijk een goede vriend was. Maar die neef was boer en die kon eigenlijk niks goed doen. Als hij ook maar iets deed uh, wat, wat hij dacht... Wat die, wat, die, wat die vriend dacht. Wat fout was, dan ging hij de politie bellen. Weet je, milieu dingen uh -huh. en... Uh, nou, toen ben ik daar op een zondagmiddag rondgelopen. Nou, voor die neef en, uh, en zijn uh, vrouw was ze toen afgelopen. Want toen was het klaar. Maar ja, zelf schiet je er natuurlijk niks meer op. En zo heb ik laatst bij echte Janne. Toen belde er een vrouw in. Over een bepaald persoon die heel vaak inbelt. Ik zal zijn naam niet noemen. Mm -hmm. Maar uh, ja, die vrouw uh, die werd gestalkt. En die werd van alles en nog wat uitgemaakt. Ik denk, ik heb die man al jarenlang op de radio gehoord. Laat ik het maar voor hem opnemen. Dus ik heb even gebeld. <lacht> nou... Dat die is toen daarna een zogenaamde vriend van me geworden. Maar daarna heeft hij mij lopen stalken. En oh lopen ja. Dingen en, je hebt het lastpak en, overgenomen, zeg maar. Als ik op de radio was, dan ging hier de telefoon over. Nou, kijk, dat soort dingetjes, dat bedoel ik nou, Laten we even overgaan... Kees, laten we even overgaan naar het volgende jaar. Wat ga je voor moeders doen in 2012? Nou, niks meer natuurlijk. Dat snap je ook wel. Ik vind dat het een slecht uitgangspunt, Kees. Dan heb je eindelijk weer een heel fris jaar voor de boeg. Je zou het dus op een andere, over een andere moedige boeg kunnen gooien. Ja, ik ga erover nadenken, maar uh, ik zal wel voorzichtiger zijn. Dat vind ik verstandig, maar er is vast iets in je leven waarvan je zegt... Dat ik in de kuip, of zo maar zeggen. Je gaat niet meer wildvreemde wild voorbijgangers helpen, dat moet je niet meer doen. Nee, nee, nee. Maar is er nog één ding in je eigen leven waarvan je zegt... Nou, dat kan wel even anders. Nou, dat heeft weinig met het onderwerp te maken, maar gewoon positief nieuw jaar in. Ja. En dan zul je zien dat het allemaal helemaal goed komt. Uh, gewoon, gewoon lekker uh, allemaal je eigen dingen gaan doen. Uh, uh, mooie dingen maken. En ja. zeggen van we gaan er tegenaan, we gaan er iets moois van maken. En als Vind iedereen dat gaat doen, dan heb iedereen weer werk. En dan uh, komt het volgens mij heel Dank goed. Dankjewel Kees, hartstikke okay. goed. Ik zou zeggen, Doei. houd moed. Misschien is dat het. Ja, dag, dag. Morgen zit hier Frank Dumors naast ondernemer en voormalig beurscommentator uh, Willem Middelkoop. En ik ga even een vraag voor ze achterlaten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank, als het goed is zit naast jou nu Willem Middelkoop. En uh, we hebben een uur lang hier gepraat, het eerste uur, over moed. Ik wil aan jou vragen of jij weer aan Willem Middelkoop wil vragen... wat zijn moedigste moment was in het afgelopen jaar. En niet een flauwekul antwoordje natuurlijk, meneer Middelkoop... maar een echt moedig moment. En dat mag ook een minder succesvol moment zijn natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Een goed gesprek. En uh, ja, ik vond het uh, fijn om hier weer te zijn vanavond. nacht wens ik u allen. En natuurlijk ook een uh, sfeervolle jaarwisseling. En misschien wel het belangrijkste, een hoopvol begin van een moedig 2012. Slaap lekker.